In een brief aan zijn Surinaamse ambtgenoot noemt Blok die uitspraak nu aanstootgevend. Hij erkent dat hij zich in te scherpe bewoordingen heeft uitgelaten en dat hij dat niet had moeten doen. Ook de aboriginals uit Australië zijn boos op Blok. Tijdens de besloten bijeenkomst zei Blok dat de oorspronkelijke bevolking van Australië is uitgeroeid, maar dat is helemaal niet zo. Vertegenwoordigers van de aboriginals noemden het een schande. De Australische regering moet in gesprek met Blok, vinden ze. Op de A2 is bij Utrecht een onbekend aantal automobilisten bekeurd wegens spookrijden. Op de snelweg stond een vrachtwagen met pech waardoor een file was ontstaan. En automobilisten draaiden om en reden tegen de richting in een oprit op. Ze hebben allemaal meteen een boete van 640 euro gekregen. Vorige week draaiden tientallen automobilisten op dezelfde plek ook om. Toen duurde het langer voordat de politie ingreep. In Rotterdam is een vrouw vanmorgen vroeg ernstig gewond geraakt... bij een gewelddadige verkrachting. Volgens de politie fietste ze van het centraal station naar huis... en toen ze haar fiets op slot had gezet, stond er plotseling een man voor haar. Het is mogelijk dat hij haar heeft gevolgd van het station. De politie heeft nog niet uitgebreid met de vrouw kunnen spreken. Bij de Grand Prix van Duitsland start Max Verstappen morgen van de tweede startrij. In de kwalificatie eindigde hij vandaag als vierde coureur Sebastian Vettel start vanaf pole position, wereldkampioen Lewis Hamilton viel vroegtijdig uit door motorproblemen en start morgen vanaf de laatste rij. Het weer vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt, morgen droog met geregeld zon bij 24 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersabdate. Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. Havana ooh na na, half of my heart is in Havana hey. ooh hey. na na. here that you ain't really good is hij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 Internet. Zfm.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 Now it's time to turn the pages. We're gonna stand in line and not give up. But walk better. Fly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 Like, that.